De vermiste Marianne Gozens is in Spanje gevonden. De vrouw uit Stamprooi verdween ruim twee weken geleden tijdens haar vakantie. Haar familie probeerde haar op alle mogelijke manieren te vinden en schakelde onder meer sociale media als Twitter in. Gisteravond vonden drie wandelaars haar in een uitgestrekt natuurpark in de buurt van de badplaats Nerga. Omdat hun telefoon daar geen bereik had zijn ze teruggelopen om hulp in te schakelen. Marianne Goosens is verzwakt, maar ze kan lopen en ze heeft ook al gesproken met haar familie. Wat er precies is gebeurd,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 De autoriteiten hadden een vindersloon van 50.000 euro uitgeloofd. Of de militair die krijgt is onduidelijk. De politie onderzoekt of zijn verhaal klopt. Het weer. Vanavond nog een paar buien, later droog. Morgen begint met veel zon. In de loop van de dag steeds meer stapelwolken. En middags vooral in het noorden een paar buien. Voort 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS. In Circus Zandvoort ben jij de artiest